De huizenbezitters gaan gemiddeld 1,6% meer betalen. De inflatie is 2%. Dat blijkt uit de atlas van de lokale lasten van het onderzoeksinstituut Kulo. Een huizenbezitter is het goedkoopst uit in Zevenaar. De duurste gemeente is Blaricum.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 soms het spunt, simt ziet, akom, me, sien Allo alo, alo, sien Picasso, Ti Deem dat bij, ik ben God Stay yeah. yeah.